De Nederlandse tennisser Jessa Houtagelung is er op de US Open niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken. Hij verloor in vier sets van de Amerikaan James Blake. Bij de vrouwen gaat Aramsta Rus wel door naar de tweede ronde. De Nederlandse versloeg de Russin Jelena Vesnina in twee sets. Rus moet het nu opnemen tegen de nummer één van de wereld, de Deense Caroline Wozniacki. Het weer...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 Goedenacht, het is de nacht van 30 augustus. Ik ben Anne Diehl. En ik ben Bastien Nachtegaal. Wekelijks blikken we in Nog Steeds Wakker Terug... op het belangrijkste nieuws van de dag in eigen land. Maar we bellen ook met landen waar men nu nog steeds wakker is. Komend uur hoort u hier op Radio 1 bij Omroep WNL. Waarom de stranden in Nederland zo akelig schoon zijn. Stichting AAP over een mysterieuze circus -aap. En we schakelen live met New York waar er getennist wordt op de US Open. Maar we hebben ook aandacht voor andere sport. Voetbal namelijk, veel abonnees, weinig abonnees, veel kijkers, weinig kijkers. Het is al drie jaar het verhaal van Eredivisie Live. Inmiddels zijn er nieuwe cijfers bekend geworden. Ja, De verwachtingen zijn veelzeggend. Waar er vorig seizoen nog 16 miljoen euro winst werd gemaakt... zou Eredivisie Live dit seizoen 30 miljoen euro moeten opleveren. Bob, Bob van Oosterhout, directeur van sportmarketingbedrijf Triple Double... neemt de resultaten middels door. Goedenacht, Bob. Goedenacht, hoi. De gepresenteerde resultaten zijn hoopgevend. Is Nederland dan eindelijk klaar voor een betaalzender voor sport op tv? Nou, dat, uh, dat is een beetje te veel van het goede. Want je merkt dat dit toch processen zijn van jaren. En ik denk dat we hier ook nog wel een aantal jaren voor de boeg hebben... Uh, voordat het echt volledig geaccepteerd is. Want om jullie een idee te geven, in Engeland uh, bijvoorbeeld... Uh, waar maar liefst 3 miljard euro uit de markt wordt gehaald door de Premier League... Ja, daar heb je meer dan 2 miljoen mensen die ongeveer 42 euro per maand betalen. Ja, bij ons zijn het uh, nou ja, misschien tussen de 400 en 500 echt betalenden uh, die een tientje betalen. Dat zijn toch wel andere grootheden, dus we hebben nog wel wat jaren te gaan. Ja, maar Nederland is toch de cultuur van bord op schoot om 7 uur en dan de NOS-samenvattingen kijken. Die hebben toch helemaal geen behoefte aan uh, betalen en dan uh, de hele wedstrijd uh, nak-nek zitten kijken? Nee, maar ik denk dat dit ook een van de redenen is uh, dat het uh, in ons land lastiger is om die cultuur uh, te doorbreken. Uh, in Engeland heerst echt een betaalkultuur. Dat zie je ook in Duitsland, dat zie je ook in Spanje. En uh, ik denk dat uh, er nog steeds heel veel Nederlanders zijn, hè, want we zijn zunig, uh, die natuurlijk denken van... Goh, ik zie op zondagavond bij Studio Sport uh, de highlights wel. Waarom nog extra betalen om inderdaad 90 minuten lang te uh, te kijken naar uh, uh, een x-aantal wedstrijden waar ik misschien wel niet zo op zit te wachten. Eredivisie Live is voor een heel groot gedeelte van de clubs zelf, 72 procent als ik me niet vergis. Uh, ja. en, en drie jaar geleden werd het gepresenteerd onder die clubs als, ja, gouden bergen, we gaan eindelijk verdienen aan de televisie en de budgetten kunnen weer omhoog bij de clubs. Maar dat is er toch niet echt van gekomen, denk ik, als, uh, als iedereen een tientje per maand betaalt? Nee, dat is er nog niet van gekomen. Het was destijds, wat ik net al zei, een hele uh, moedige uh, ondernemende knappe zet die gedaan is. Uh, het was ook een reactie op het feit dat de biedingen uit de markt tegenvielen. En het is wel leuk, ook voor de luisteraars, om dit een beetje in perspectief te zetten. Want bij ons is het zo dat bijvoorbeeld op dit moment een Ajax, een, een, een, een PSV, ongeveer 5 miljoen euro inkomsten hebben uit televisierechten. Ga je naar Portugal, daar heeft een club als Benfica 50 miljoen. Aan inkomsten. dat is tien keer zoveel. Real Madrid en Barcelona die hebben ongeveer 140 miljoen aan inkomsten. Dat is 28 keer zoveel. En in de Premier League, dat is helemaal de uh, limit, daar heeft de nummer laatst. Die krijgt drie keer zoveel als de hele Nederlandse eredivisie bij elkaar. Is het niet een beetje banaal om al dit terug te brengen tot geld? Gaat het ook niet om de beleving die sportliefhebbers en de fans van die club kunnen krijgen? Uh, ja en nee, uh, want uh, sportbeleving en uh, plezier gaan, hoe je het ook bent of keert... natuurlijk toch ook wel samen met sportieve prestaties. En uh, als je ziet dat Nederland op dit moment Europees aan het knokken is... met landen als Portugal uh, voor haar plek op de Europese ranglijst... en je weet dan dat de topclubs uit Portugal 50 miljoen euro... aan inkomsten hebben op dit terrein en de Nederlandse vijf... Uh, uh, en daardoor ook betere spelers kunnen kopen... en daardoor wedstrijden kunnen winnen, zoals Benfica uh, tegen FC Twente deed... Ja, dan gaat dat uiteindelijk natuurlijk ook wel wat ten koste van het plezier. Dus winnen en plezier uh, gaan in sport wel hand in hand. Dus eigenlijk moeten alle voetbalfans in Nederland een abonnement nemen op Eredivisie Live... zodat er meer geld gaat naar de clubs, betere spelers kunnen kopen... en dus hun club het beter gaat doen. Ja, absoluut. Ik zou daar uh, zeker voor willen propageren. Ik wil er wel even aan toevoegen. Ja, dat is een beetje een omgekeerde wereld, uh, denk ik dan. Die voetbalclubs uh, nou, moeten het nee, goed doen, zodat wij ervan kunnen genieten. Wij moeten toch niet zelf onze eigen clubs gaan betalen? Nee, het is een wisselwerking. Daar heb je helemaal gelijk in. Als laatste, de, de ambitie is nu om uh, voor dit seizoen 30 miljoen euro uh, bij elkaar te, te krijgen. Zeg maar. Is dat te, te hoog gegrepen of gaan we wel die, echt die kant op? Want dan moeten er wel heel veel abonnees bij komen. Nou, ik, ik, mijn gevoel als marketeer zegt dat het heel knap zou zijn... wanneer we nog boven het huidige aantal gaan uitstijgen. Want hier zitten al best wat actiematige abonnementen in... Uh, er zijn er 100.000 bijgekomen via een actie met de Telegraaf bijvoorbeeld. Uh, waarvan het nog maar de vraag is natuurlijk of iedereen blijft hangen. Uh, dus ik zou dat heel knap vinden. Uh, uh, maar goed, wanneer uh, het streven en, en de prognose 30 miljoen is, uh, dan geloof ik dat uh, best. Het uh, blijven allemaal verwachtingen. Dankjewel Bob van Oosterhout, directeur van sportmarketingbedrijf Triple Double. En we spraken met hem over uh, ja, Eredivisie Live en het min of meer succes ervan. Dankjewel. Graag gedaan. 8 minuten over drie. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. We volgen uh, de US Open in de Verenigde Staten. Want er zijn spannende dingen aan de hand. Ja, er is een Nederlandse actief, Ela Krajitschek. Uh, staat 1-0 in sets achter. En de tweede set is ongemeen spannend, uh, Franklin Stoker. Oh ja, het uh, is inderdaad uh, enorm spannend. Uh, het staat 5-3 voor in de tuinbreek uh, momenteel. Uh, ja, het zijn enorm veel lange rallies uh, die... Uh, dan en Krijg uh, momenteel aan het publiek voorschotelen. En uh, ja, het, uh, het is nog maar even afwachten wie er aan het, uh, wie deze tijd gaat winnen. Ja, Krijsik, uh, is enorm goed teruggekomen in een wedstrijd. sfeerde op 5-3 voor de set. Of 5-4 moet ik zeggen. Ja, kon door de spanning kon ze eigenlijk net niet afmaken. En uh, ze misten zelfs één setpoint. Nu En uh, nu lijkt het erop, ja, alles uit. Ze heeft nu drie setpoints. Drie en, uh, setpoints. Drie set ja, dat is 6-3. voor het gaat lukken. En heeft, ze, heeft, heeft zij de opslag of mag de Griekse opslaan? Nee, de Griekse gaat. Zeg het nou goed. Nee, ik ga het wel zelf serveren. Oké, okay, die heeft het helemaal in eigen hand op dit moment. Om ja. dus terug te komen in de wedstrijd op 1-1. En dan moet er een beslissende derde set nog aan te pas komen. En, en als je dan. Ja, het is natuurlijk ja. nu al vooruitlopen, lijkt me misschien wat, wat, wat, wat snel. Maar ik bedoel, die tweede set winnen lijkt me mentaal toch ook lekker. Ja, absoluut. Ik neem nu even trouwens het punt mee. Ik komt naar het net toe en wordt gecesseerd. Misschien 6-4. Ah. Dus, uh, het is nog niet, de uh, tweede nog niet binnen, maar ja, de winnaar van de winnares van deze partij die neemt het uh, tegen Serena Williams op. En dat is natuurlijk ook een wedstrijd wel om naar te kijken. Tenminste, ik daar ben ik trouwens iets te voorbarig nu in mijn conclusie. want Serena Williams moet nog de baan op. Maar het ligt wel uh, in de lijn uh, de verwachting dat het uh, Amerikaans uh, naar de tweede ronde gaat gaat um, ga ik kijken, Dan krijg ik de eerste service, dat is me net, nee, het is nog eventjes uh, ja, het is spannend. Het is een lange rally, uh, de rally is bezig op dit moment. Nee, uh, krijg ik, uh, stuit nu de bal en uh, moet gaan surferen, maar ja, het is wel ongelooflijk knap hoe ze uh, ja, momenteel wel staat spelen. Het is wel echt, ik heb haar wel een grondje, uh, een paar maanden geleden zien spelen, ja, en, is gewoon nu veel fitter. Uh, toch ook sneller. teruggekomen uit een soort mentaal dal, want ze was het, het ultieme grote talent voor Nederland, won, bij de jongeren won ze alles, en toen, heeft ze, toen, toen is ze toch een tijdje heel slecht met haar gegaan. Ja, het is vooral een, uh, ja, een beetje een mentaal verhaal, uh, is het, is, in mijn ogen denk ik, is, vooral mentaal heeft ze toch wat tegenslag gehad, uh, een beetje wisseling van coaches, en uh, ja, het is een beetje het bekende verhaal, en met een prachtige voorred uh, nu. Pak tweede set. Hoe zag het? Uh, beschrijf nog even één keer het, het, het punt, Franklin. We willen het meemaken ja, dat, hier in Nederland. Uh, ja. ja, het was uh, een, een lange rally. En uh, op een gegeven moment kwam het wel eigenlijk wat, wat korter. En uh, ja, ze moesten eigenlijk wel de AVO kiezen om in te komen. En uiteindelijk uh, pak uh, staat hij wel eigenlijk uh, vlekloos de hoek in. En uh, ja, dat is een goede een goede set voor uh, Michele Krijcek. en dat, ja, het wordt nu enorm spannend die derde set, want uh, ja, het gaat er nu ook om wie, uh, wie het meest fit is. Krijtschek heeft toch al drie wedstrijden in het kwalificatieternooi achter de rug. Uh, doe, uh, ja dit is pas haar eerste partij. Uh, maar uh, ja, het is wel uh, erg knap dat ze nu een derde set uit weten te slepen. Uh, ja, okay. We zijn in ieder geval nog niet klaar. Jesse houta dus uh, helaas wel uit voor Nederland. Maar Michelle Krajitschek heeft net de tweede set in haar partij gewonnen. En zij maakt dus nog kans op de tweede ronde. Zodra er meer nieuws is, dan bellen we weer, Franklin. Jo, succes! En we blijven nog even in de Verenigde Staten. Um, alleen niet bij de US Open, maar bij New York. Meer dan 370.000 mensen in die stad kregen vorige week een evacuatiebevel. Gevaar dreigde. Een orkaan. Ze moesten hun huis uit en andere bewoners die sloegen aan het hamsteren. Extra batterijen, water en voedsel. Inmiddels is orkaan Irene gepasseerd en uh, de bewoners van New York zijn boos. Was al die paniek eigenlijk wel nodig? Onze correspondent die zit niet zelf in New York, maar in uh, Washington. Wouter nacht. goedendacht. Ja, Je zat dan misschien wel niet in New York, maar was jij eigenlijk voorbereid op uh, Irene? Of Irene, is dat natuurlijk in het Amerikaans? Ja, zeker. er was toch wel een kans dat het uh, over ons heen zou komen. Uh, ja, ik zat nu helemaal klaar met uh, water en batterijen. En ik had de uh, eten in blik ingeslagen. En ik heb een hele mooie windbare radio, uh, slash uh, batterijoplader slash zakman. Dus uh, ik was er helemaal klaar voor. J Jij dacht, laat me komen die storm. Ja. ja. Ramen ik... dichtgetimmerd. Uh, nee, dat mocht niet van het gebouw waar ik in zit. Oh. Ja. Het leek vooraf buitengewoon dramatisch te worden. Althans, er waren toch wel wat uh, ik, ik, ik bedoel, ik zat in Nederland en zoals ik raakte een beetje bezorgd over het welzijn van de stad New York. Uh, maar uiteindelijk bleek het een, nou, wel een storm, maar niet een hele erge storm te zijn. Hoe kwaad zijn de New Yorkers? Uh, ja, je hoort inderdaad wel mensen die er uh, boos over zijn. Mensen moesten evacueren in lagere gelegen gebieden. Uh, je zag ook mensen die het heel vervelend vonden dat, ja, dat ze hun weekendtaag verdwijnen. Of mensen die in toerisme werken of in uh, ja, restaurants, die, uh, ja, die zagen ook hun uh, allemaal geld verdwijnen. Aan de andere kant, het had heel veel erger kunnen zijn. We denken dat een hurricane, uh, kracht 1, wat deze was, op een schaal van 5, nog altijd windkracht 12 is. Dus ja, dat maakt weer in Nederland maar eens een uh, ja, 10, 20 jaar mee zo'n storm. Het had ook een, een kracht uh, 3 kunnen zijn, een hurricane, en dat is nog vele malen zwaarder. Men um, was niet eens zo heel erg bang nog voor de wind zelfs, maar vooral omdat. Ja, uh, New York is best wel laag gelegen en heeft niet zo heel veel dijken. Dus het had heel goed gekund dat een deel van New York onder had gestroomd. En, Zeker het metrosysteem, wat natuurlijk ondergrond zit, daar waren ze heel erg bang voor dat dat helemaal onder zou lopen. Dus ja, uiteindelijk, uh, misschien hebben ze het dan maar ze zeker van onzeker genomen. Uh, maar daar zijn die daar nog wel mensen boos over. En die metro, daar waren ze zelf zo onzeker over dat in New York op zaterdagmiddag al de tunnels dichtgegooid werden voor de storm die zondag pas zou komen? Ja. Maar was dat niet een beetje overdreven? Uh, ja, achteraf gezien kun je dat misschien wel zeggen. Aan de andere kant moet je ook zien dat, uh, dat Bloomberg uh, natuurlijk... Uh, de storm van Katrina en uh, nog steeds achter in het hoofd had van uh, wat er gebeurde in New Orleans. En uh, ja, ik bedoel, iedereen wil natuurlijk heel goed voorbereid zijn. Want stel je voor dat ze we het weer zouden onderschatten. Uh, ja, dat, dat moet je natuurlijk politiek heel zwaar te staan. Ja, maar uh, de burgemeester Bloomberg die heeft zelfs gezegd vlucht nu het nog kan. Dat zeg je toch niet... Uh, dan, dan moet er moet echt wel wat aan de hand zijn. Ik weet... Ja, dat waren inderdaad echt die gelegen gebieden waar hij het over had. Ja. En uh, ja, achteraf was dat gelukkig dus niet nodig. Maar je moet je wel realiseren hoe, hoe zwaar een, een, een orkaan kan zijn. Ja. Ik, bedoel, uh, ik heb zelf een tijdje in, in Florida gewoond. En uh, gewoon huizen die gemaakt zijn van, van bakstenen, die kunnen gewoon weggevaagd worden. Uh, dus, en zeker ook met voetgolven erbij. Ja, het kan heel erg links zijn. Dus je, je begrijpt dat de mensen boos zijn, maar ja... Aan de andere kant, ja, je, je kunt het eigenlijk gewoon nooit goed doen. Hè, als, is, is, het als, als... Het is het eigenlijk te voorspellen, zeg maar? Is de plaatselijke Erwin Kron nu gelincht of, of kon hij daar eigenlijk niet zoveel aan doen? Nou, dat is wel interessant. Ik, uh, ik heb wel rondgevraagd. En dan kom je erachter dat uh, meteorologen met heel erg goed zijn in het voorspellen waar een storm heen gaat. Maar ze zijn heel slecht in het voorspellen hoe sterk een storm echt gaat worden. En uh, daar probeert New nu ook aan te werken. Maar, uh, en dat was inderdaad dat zachte punt hier. Van, ja, ze wisten wel dat het recht op New York afging... Maar ze konden ja, tot op het laatste moment niet zeggen hoe, hoe, hoe zwaar de impact zou worden. Het zekere voor het onzekere is daar dus genomen uh, in New York... en misschien ook al een beetje bij jou in Washington. Uh, Wouter Zantingen, dank je wel voor je bijdrage. Graag gedaan. U luistert naar nog steeds wakker op Radio 1 van Omroep WNL. Het programma met muziek. En we hebben ook nu weer muzikant in de studio. Werner uh, van de Vrede. Uh, de derde nummer dat je gaat spelen, hoe heet dat? Vertel me iets nieuws. Nou ja, ik zou zeggen: we doen het graag. We doen het graag. Dan een boom Vertel mij liever van het wonder van water En de geur van de bloem En de kleur van de ziel Vertel mij liever van zonlicht en liefde Tel me iets nieuws. Oh, het zal wel dat de wereld vergaat. Maar als jij denkt dat de wereld vergaat. Plant. Plant dan een boom. Plant dan een boom. Werner van de Vrede, en vertel me iets nieuws. En hij komt, uh, het komt u nog vaker bij ons terug. Ja, nog één keer om precies te zijn met zijn, uh, met zijn laatste nummer. Het is twintig uh, uh, minuten over drie. En het wordt hoog tijd, denk ik, om onze minister eens een keer uit zijn bed te bellen. Korpschefs, we krijgen in Nederland, die krijgen in Nederland meer dan een normaal salaris. Via allerlei omwegen en regelingen krijgen ze namelijk extra beloningen. Ons kabinet wil voortaan een nationaal politiesysteem waarin maar één korpschef past. Maar de beloningen voor alle vertrekkende politiebasen zouden blijven bestaan. Na een initiatief van de politiebonden heeft nu ook de Tweede Kamer gezegd dat die beloningen moeten veranderen. Maar volgens Gerrit van der Kamp van de politievakbond ACP gaat dat niet ver genoeg. En daarom spreekt hij vandaag de voicemail in van onze premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorsmail van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets hetje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Graag de heer Rutte. De politievakbonden hebben het initiatief genomen om samen met het kabinet de salarissen van de top van de politie opnieuw vast te stellen... Maar net als iedere Nederlander weet ook u... dat het niet alleen gaat om de top van de politie... maar ook de top van onderwijs, gezondheidszorg... en misschien nog andere sectoren die betaald worden uit publieke middelen. Als wij het goede voorbeeld nemen, gaan wij ervan uit... dat u met uw collega's in het kabinet de beslissing neemt... dat ook andere sectoren waar men bovenmatig verdient... tot aanpassing van die topslaars zal komen. Want het lijkt ons goed dat de politie het goede voorbeeld geeft maar dat u met uw collega's de andere sectoren laat volgen. Dank u wel. Ja, wij van uh, Nog Steeds Wakker zijn niet het enige nieuwsmedium of nieuwsprogramma... dat vanavond uh, nieuws aan het brengen is. Je hebt natuurlijk ook nog Krevel en Van der Brink en Nieuwsuur... en Met Het Oog Op Morgen. En uh, om daar het nieuws allemaal van te kunnen kijken, dat, dat gaat natuurlijk niet. Daarvoor hebben we iemand nodig die het allemaal voor ons kijkt. En dat is uh, onze actualiteitendirecteur Timon Wabeke En die is aangeschoven. Zeker, met nu een overzicht van wat er allemaal vandaag in de kranten staat. Volgens de pers is er een strijd binnen de hackerswereld ontstaan. De leden van Animos Animo's worden op hun beurt weer opgejaagd... door heel wat andere hackers. En dan even om het geheugen op te frissen. Animo's dat is een grote groep hackers... die naam maakten door onder andere sites van Mastercard, Visa en PayPal plat te leggen. Dat deden ze toen omdat uh, die bedrijven geen geld meer wilden geven aan Wikileaks... Nou, door wie animo's nu wordt aangevallen, dat is helemaal niet bekend. De aanvallers die noemen zichzelf de jesters. Het parool meldt dat de Consumentenbond het kort geding tegen het Royal Beach Concert doorzet. Een woordvoerder van de bond zei, gister, zei dat gisteren na een bericht van RTL Boulevard dat Royal Beach Concert failliet is. Consumentenbond en de organisator van het concert, Bob Rijgen, zijn in een conflict verwikkeld over het concert. 4 juni zou op het strand van Scheveningen dat concert gaan plaatsvinden met onder andere Elton John en Brian Adams. Maar om logistieke redenen werd dat op het laatste moment afgeblazen. De rechter bepaalde begin augustus dat de organisator negen mensen die een kaarsje kochten en naar de rechter stapten hun geld moet teruggeven. De Consumentenbond eiste dat alle gedupeerden hun geld terug zouden krijgen. Donderdagmorgen dient de zaak. De spits opent met nieuws over het bureau kredietregistratie. De organisatie wil meer zicht op schulden, maar dit gaat wel ten koste van de privacy. Wanbetalers bij onder andere de Belastingdienst, Energiebedrijven en woningbouwverenigingen... vallen nu nog buiten het oog van de kredietwaakhond. Van den Mos, de algemeen directeur van het BKR, wil dat deze schulden zichtbaar worden voor de banken. Begin dit jaar wees het College Bescherming Persoonsgegevens dit voorstel nog af. Het BKR wil nu dat de politiek middels een wettelijk kader duidelijk geeft om de maat duidelijk, duidelijkheid te geeft om dit de maatregel mogelijk te maken. En tot zover het overzicht van wat er in de kranten staat. En dus niet wat er op televisie was. Nee, niet wat er op televisie nee. was. Dat komt uh, Timon uh, straks na vier uur weer een keertje doen. En hij is ook terug uh, straks voor het nieuwsbrugje. Dankjewel. Ja, en en zometeen uh, gaan we het hebben over Stichting Aap. Die hebben namelijk een, een nieuwe aanwinst erbij. Uh, Regina heet ze. En uh, dat is een, een chimpansee. Ja, en de, de directeur van Stichting AAP die komt er alles over vertellen... na John Mayer en Clarity. I worry, I worry three times my mind I worry, I throw my fear around But this morning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 That it's somehow just can't, it's not supposed to. Was there a second of time I looked around? Did I sail through or drop my anchor down? Was anything enough to kiss the ground and say I'm here now? John Mayer op Radio 1 in Clarity. Het is al bijna half vier en bij ons in de studio aangeschoven... Tima en voor. Het nieuwsminuutje. Er is een grote brand uitgebroken in Valkenburg aan de gul. Er is nog niet heel veel over bekend. Wel is bekend dat, er, uh, dat het om een binnenbrand gaat... en dat vlakbij het huis waar de brand woedt ook een uh, tankstation ligt. We houden u op de hoogte, dus mocht er nieuws zijn over die brand... dan hoort u dat deze nacht. Het waterniveau in New Jersey blijft nog steeds stijgen... naar aanleiding van de orkaan Irene. De regen die is gevallen, die is nu samengekomen in de rivieren. En hierdoor zijn in sommige steden de waterniveaus gestegen... en is ook de stroom uitgevallen. Scholieren van de particuliere basisschool B Busy Kids Basic in Almere... moeten vanaf volgende week in schooluniform verschijnen. Alle 30 leerlingen dragen in het nieuwe schooljaar... de kleuren rood, wit en zwart. Volgens de school worden kinderen vaak gepest om hun kleding. Deze maatregel moet dat voorkomen. Bovendien worden ouders zo niet langer op kosten gejaagd om trendy kleding te kopen. Het is de tweede basisschool in ons land die dit verplicht geldt. En tot slot de transfermarkt. Die sluit over 21,5 uur. Het belooft daarom een drukke dag te worden voor voetbalmakelaars. In Nederland zijn we moeten we ons vooral focussen op FC Twente. Sterspeler Brian Ruiz staat al met één been op het veld van Fulham. Zijn vermoedelijke vervanger wordt Leroy Fair... FC Twente is bereid 5 miljoen euro te betalen... voor de vleugelspeler van FC Feyenoord. En dat zover het Nieuwsminuutje. Het Nieuwsminuutje. Ja, apisch kijken, dat is altijd leuk. Althans, voor de mensen. De apen komen er vaak wat minder vrolijk vanaf. En dat bewijst Regina, een 18 jaar oude chimpansee... die in een Litouwse circus kunstjes moest doen. Vandaag kwam ze aan in het opvangcentrum Stichting Aap in Almere. De van Gennep, directeur van de stichting. Goedenacht. Wie wil zo'n leuk api nou kwaad doen? Een circus-exploitant die op een bepaald moment denkt van... als ik een jong chimpanseetje koop, dan moet ik daar toch geld mee kunnen verdienen. En dat blijkt natuurlijk ook zo te zijn. En die man heeft daar jarenlang mee opgetreden. Overigens ook in Nederland. U doet daar heel normaal over als ik een jong chimpanseetje koop. Maar die vind ik niet bij de dierenwinkel. Nee, maar ja, dat is vervelend natuurlijk. Zij vinden dat wel. Ze hebben daar kanalen voor. In Litouwen? Een, een, een circusbaas in, in welk land dan ook in Europa kan bijna, uh, kan morgen uh, ervoor zorgen dat hij die dieren uh, geleverd krijgt, ja. Dus dat is, uh, ik heb een, ik heb een uh, twee jaar geleden hebben we een, beslagname, een beslagneming gehad bij een Duits circus. En daar heb ik de circuseigenaar een beetje zitten, zitten stangen. En uh, ter plekke ging die met een aantal handelaren bellen om te kijken hoe lang de levertijd was van een chimpansee. En ja, dat hebben we dan op camera staan en dan heb je het in één keer bewezen, maar hij belt dan per plek, hij belt je een aantal handelaren en dan zegt hij, joh, ik heb een chimpansee nodig, wanneer kun je leveren? En, en helaas kan dat nog steeds. Ja, en, en hoeveel kost dat dan zo'n aap? Nou, daar heb ik eigenlijk geen idee van. Uh, de, de, de, in het in het, in het verre verleden ging dat dan al zo'n twintig, 30.000 euro, want het, het gaat natuurlijk wel om dieren die vanuit Afrika gesmokkeld moeten worden en waar veel risico's aankleven. Maar ik weet op dit moment eigenlijk helemaal niet... wat daar, wat daar voor gangbaar is. Nee. Deze aap komt uit Cameroen. Ja. ja. En die is blijkbaar gesmokkeld en in Litouw terechtgekomen. Wat voor leven heeft die aap achter de rug? Hij begint natuurlijk met het leven als circusdier. Dat is een, een leven wat... wat, wat, wat hij uh, ja, vooral, vooral gruwelijk aan is. Dat zijn natuurlijk de trainingen die zo'n dier moet ondergaan... om de kunstjes te leren. En vooral ook om die kunstjes te blijven doen... Kijk, een even 7 is hartstikke leuk om een keer wat te doen voor een snoepje. Maar de volgende dag moet ze dat weer doen. En dan heeft ze er wat minder zin in. En ja, dan komen de stokslagen en de, naar de ellende. Dus dat is, het, het circusleven is geen, dat is geen lolletje. He, dat is, uh, maar het wordt ook steeds minder leuk... naarmate dat dier een eigen wil ontwikkelt, ouder wordt... en minder zin heeft in die kunstjes. En dan worden de dwangmaatregelen steeds, uh, steeds onplezieriger. En zo onplezierig dat op een bepaald moment het optreden onmogelijk wordt... En dat is met uh, Regina ook gebeurd. Ze heeft een jaar of tien opgetreden. Dat, vind, dat is vrij lang. Maar omdat het een vrouwtje is, hebben ze dat nog vrij lang kunnen volhouden. Uh, met die mannelijke dieren gaat dat sneller over. En uh, na die tien jaar is ze dus ja, in de kelder van de circusbaas terechtgekomen. En daar heeft ze nog zes, zeven jaar in donker geleefd. Dus dat, is wel vrij, ja, dat vind ik toch wel vrij gruwelijk. Hè? Dat zijn toch wel verhalen waarvan je denkt, van goh, dat, dat doe je een dier niet aan. Nee, en inmiddels is, uh, is ze dus 16, 17 jaar oud? Ja, ze is nu, uh, uh, ja, we schatten dat ze inderdaad zo'n zo 17 jaar oud is, ja. ja en hoe is, haar, hoe is haar toestand nu? Nou, we hebben haar dan vandaag binnengekregen. Ik zag haar vandaag voor het eerst. Voor de rest had ik eigenlijk alleen maar beelden van, uh, van haar gezien. En uh, nou ja, ten eerste uh, merk je dan dat het een opportunistisch dier is. Nou, dat vind ik ook wel weer grappig om te zien hoe zo'n dier een eigen persoonlijkheid heeft. En onmiddellijk vriendschap sluit. Uh, op het moment dat je dat dier ook maar een, een, een klein beetje aanmoediging geeft... dan begint ze uh, zo van, oh ja, wij zijn gelijk vrienden. En, uh, dus ze begonnen gelijk te vlooien. En uh, ze vond wat mijn boek te vies was, dus daar moest er eventjes wat, uh, wat vuil van gekrapt worden. Maar tegelijkertijd zie je ook al dat het een dier is die wat heel erg gewend is om met uh, mensen om te gaan. Dus er stonden wat camera's en wat, wat microfoons waren erbij. En dat vond ze eigenlijk allemaal heel normaal. Want ja, dat had ze in de leven al zoveel meegemaakt en zoveel flitsapparaten gezien. Dus de meeste chimpansees die wij binnenkrijgen vinden dat eng. En die knipperen dan met hun ogen en die vinden dat gruwelijk. En deze chimpansee die denkt dan van, ach ja, wat dat, uh, ik heb het in een circus wel erg meegemaakt. Dus, uh, uh, dus die reageerde er reageerde daar vrij laconiek op. Een, een media unieke chimpansee heeft u binnengekregen. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. In ieder geval eentje die, die niet kopschuw wordt... als er een, een, een camera te, tevoorschijn komt. Ja. Maar is het ook een gestreste chimpansee? Sorry? Is het een gestreste chimpansee? Nou, eigenlijk maakt ze niet die indruk. Nee, ze maakt nu helemaal geen gestreste indruk. Dat, dat valt erg mee. En uh, uh, nou ja, dat, dat, dat is voor ons ook een, een, uh, ja, een, een neevalletje. Want ja, als zo'n dier helemaal uh, angstig binnenkomt... dan is het ontzettend moeilijk om daar weer uh, een sociaal dier van te maken. Want ja, yeah, die zal heel moeilijk te leggen met andere dieren. Ja, nog even daarover. Ze is nu dus een jaar of 16, 17. Hoe oud worden die dieren? Nou, een Simple een C, 50, 50 jaar oud, is voor een simpel C niet heel oud. Dat, is, uh, dat, uh, dat zullen veel simpel C's halen. Dus 45, 50 jaar, dat zal zo'n beetje de gemiddelde leeftijd zijn. Maar ja, er zijn ook simpel C's bekend uit de vroegere Dactari-serie. Uh, waar, waar dan uh, zo'n Judy uh, in optrad, die nog steeds leeft in Amerika. Dus dat zijn dieren die uh, dan nu de 70 bereikt hebben. Dus dat kan voor een simpel C ook. Dus ja. dan heeft het nog uh, zo'n uh, goede 50 jaar te gaan als je daarvan uitgaat. Ja, dat is nog een flinke poos. Hoe gaat haar leven eruit zien nu? Gaat ze nu van Litouwen voortaan in Almere wonen? Nou, dat hoop ik niet. Uh, wij zijn een, een opvangcentrum wat de, de dieren opvangt. Probeert die dieren weer in een sociale context te plaatsen. Dus we proberen ze weer een sociaal leven te geven met soortgenoten. En als we daarin als geslaagd zijn en dat dier herstelt snel genoeg dan zoeken wij weer voor een, naar een permanente huisvesting voor zo'n dier. Dus dan hopen we altijd dat er ergens een dierentuin is... die een plekje vrijmaakt voor een groepje van onze chimpansees. En die die dan ook de rest van hun leven wil verzorgen. Ja, Dus van, van Cameroen naar Litouwen naar Almere... en dan hopelijk naar een fijne dierentuin ergens in Europa. Het is een hele reis voor een chimpansee, Regina. Vandaag dus uh, aangekomen. In Almere voor Stichting Aap, uit een Litouw circus gehaald. Dank u wel, David van Genep, directeur van Stichting Aap. Graag gedaan. Nog steeds wakker op Radio 1. En in dit radioprogramma houden wij van kabarettiketet... onze huiscomedians Stefan Pot en Herman Otte. Herman Otte. Petje, petje, petje. Diep, diep, diep af voor jou, jongen. Dank je wel. Ongelooflijk. Je hebt gewoon ja. zo'n lekker wijf hier binnengekregen bij Wakker Nederland. Jazeker. Ewa Jinek. Ja, ja. Daar heb, jij, daar heb jij voor gezorgd. Ik. Ongelooflijk. Je hebt mijn advertentie gewoon geplaatst, toch? Ja, dat is echt mijn verdienste dit keer. Je hebt mijn advertentie geplaatst ja. in Telegraaf? Ja, ja, ja. Wat stond erin? Een lekker wijf gezocht die ook een beetje kan presenteren. En toen meteen, je denkt, hé, dat ja, ben ik. Meteen. Ja. Nou, terecht, terecht. Ja, uitgenodigd, uh, heel goed gesprek. Jongen, Mega jongen, aan. ze loopt ook in heel andere pakjes hier rond. joh. Ja, is uh, bij NOS. Ja. Ze ja. voelt zich heel vrij, man. Ja, die pakjes die heb ik geregeld. Ongelooflijk. Vrij, liggen... Vrijdagmiddag is altijd gewoon lekker, lekker aantrekken wat je zelf wil. Nou, ja, is Zij trekt bijna niks aan, jongen. Muziekje op, verwarming. Uh, doe ik altijd heel hoog op vrijdagmiddag? Ja. Uh, ik, heb ik, ik zie elke keer uh, Bram, uh, die zet hij elke keer af. Bram, Bram wie? Ja, Moskovic. Ja. Die, de, de, dat is haar vriendje. Oh ja, ja. Dat wist jij niet? Nee, dat... Nee. Dat wist jij niet? Nee, nee. Dat had ik niet helemaal begrepen. Oké. Okay. Die klinkt verontwaardig. Uh, een beetje. Uh, spannend. Maar die komt langs hier. Nee, die komt hier langs. Oh. Maar... Dat maakt toch niet uit als hij langs zou komen? Nee, dat geeft helemaal niks. Ik heb puur een, uh, een zakelijk contact met Eva Jinek. Ja, want hoe ging dat eerste gesprek dan? Ja, heel dat goed. was bij jou thuis, hoorde ik. Ja, dat ja, was bij mij thuis... Het um, was in de zomer. Ja. Bloedheet was het. Dus Eva had zich ook wat schaars gekleed. Ja. We hebben urenlang wijn zitten drinken bij het haardvuur. Hebben we wat uh, gepraat over het, uh, het vak journalistiek. Mm -hmm. wat, wat journalistiek uh, in deze tijd nog betekent. Ze bleef maar doorvragen, hè? Ja, ze bleef vragen. Ze, ze vroeg echt de, de, de kleren van het lijf. En dat heb je uiteindelijk ook gedaan? Ja, heb ik ze uitgetrokken. En... Uh... Ik, ik, ik weet niet of het, ik, ik kan, kan Bram dit gewoon horen? Ik weet niet of hij luistert. Ja, ik denk niet. Er niet heel veel mensen naar. Nee, hè? Maar, ik denk niet dat Bram Moskowitz nu naar, naar de radio luistert. <laughs> nee, dat zou een beetje raar zijn. Ja. Met, ik bedoel, ik uh, denk uh, dat hij nu een pleidooi aan het voorbereiden is. Met zijn maatjes. Ja. Maar hoe was het dan? Hoe, hoe was Eva Jinnik dan? Zacht. Ja? Nou, ja, heel zacht. Serieus? Ja, een hele zachte huid. Want je hoorde wel van andere mensen hier ook op Wakker Nederland... die mm -hmm. alleen maar goede verhalen hebben. Ja, ja, die, jongen, die twee presentatoren van de ja, net... Ja. die schijnen dus ook... Uh, ja. ja, die jongens die... Nou, die moet het eigenlijk gewoon zelf maar vertellen. Maar er was ja. iets met een towerbridge. Ja, en een koffiekamer. Ongelooflijk. De koffiekamer van Wakker Nederland. Ja, ik, Herman, ik ben ja. echt ontzettend trots op jou. Ja, Dank je wel. Echt. Ik hoop dat jij. Steven, dat jij bent nu, heb... Je bent nu bezig met, die, met dat topmodel uit uh, Libië, toch? Binnen te halen. Ja, klopt. Ja. Die, die gaat uh, hier ook drankjes rondbrengen en zo. Ja, ja klopt. En de vrijdagmiddagmassage komt hij doen. Fucking relaxed. Ja. Nou, hartelijk dank. Ja, ik, Bas en ik heb het gevoel dat we er toch even een officieel momentje van moeten maken. Ja. Een soort Clinton. We did not have a sexual relationship with that woman. Dus wij officieel ontkennen nu dat wij iets hebben gedaan met Eva Jinek. En dit is denk ik ook een soort steek van die beste Stefan Pop en Herman Otten. Want ze gaan ons verlaten. Naar de VARA gaan ze blijven op de radio te horen. Daar hoort u vast later meer over. Bij ons gewaardeerde collega's van de 3FM. Daar gaan ze naartoe. Maar we bedanken ze in ieder geval wel voor alle sketches die ze het afgelopen jaar voor ons gemaakt hebben. Absoluut. Of heb jij toch seks gehad met even Jinek? We zitten midden in een regenachtige zomer... dus veel bezoekers zijn er niet geweest op de Nederlandse stranden. Maar toch werd er vandaag een prijs uitgereikt. Het schoonste strand van Nederland. Het strand van Sluis was de gelukkige winnaar. Henk Klein-Teeseling van de Stichting Nederland Schoon. Goedenacht. Goedemorgen. Zulk slecht zomerweer is natuurlijk wel goed voor de netheid van de stranden. Ja. Ja. Schilt dat een bol lege flesjes zonnebrandcreme? Sorry? Scheelt dat een boel lege flesjes zonnebrandcrème tussen het zand? Ja, al die ook zelden nog uh, gevonden uh, uh, worden. Uh, maar u doelt natuurlijk ook op of het invloed heeft gehad op de uitslag van onze wedstrijd... en op de cijfers die we hebben kunnen geven aan de stranden. Ja? Uh, dat maakt er weer niks uit omdat we uh, die inspecties op de stranden doen alleen als het ook echt mooi weer is. En misschien is het uh, daarom nog wel een extra prestatie. Want nu het die enkele keer mooi weer was, was het ook extra druk. En met name op Sluis was het ontzettend druk toen er geïnspecteerd is. Maar de publieksprijs ging toch naar Renessa had ik begrepen. Ja, het, we hebben twee prijzen. We, hebben, we meten echt de schoonheid uh, op de stranden. En we hebben dit jaar voor het eerst ook publiek laten stemmen wat op het favoriete strand en daar ook een beoordeling aan laten geven. Het, het favoriete schone strand van Nederland. Maar dat is toch, het is toch ja. niet iets subjectiefs, schoon zijn of niet? Dat, je kan toch gewoon meten waar het meeste ja, afval ligt? Ja, dat hebben we dus gemeten. We ja. hebben, dat, we maar waarom dan toch de publieksprijs? om het publiek meer te betrekken bij, uh, bij de schone stranden. En wat is dus de ons? hoofdprijs is de, de, de, de objectief bepaalde Schotse strandgemeente. Dat is sluis geworden. En dat is bepaald aan de hand van foto's, kijken, inspecteren. Op 96 strandopgangen is gekeken bij de opgang op 25 meter van paviljoens en iets verder weg. Er zijn allemaal foto's van gemaakt. Dat is vier keer in deze zomer gebeurd. Dus er zijn op die manier een paar duizend, uh, paar duizend uh, plekken beoordeeld. En aan de hand daarvan is de uitslag uh, opgemaakt. Wat is precies een schoon strand? Kijk, dat er geen afval moet liggen, dat snap ik. Maar precies. bijvoorbeeld ja. um, uh, aangespoeld uh, hout uit zee. Is dat ook dat, erg? Uh, Ja, dan blijft het schoon in onze ogen. Zeewier? Dus wij leggen de nadruk op vanaf de strandopgang: het strand uh, opkomen. En wat er dan in de buurt van paviljoens ligt. en iets verder weg van de, van de paviljoens op het strand. En uh, wij vinden natuurlijk ook dat wat uit zee aanspoelt. dat het meteen ook opgeruimd uh, moet worden. Maar zee, hier vinden wij in principe geen afval? Het gaat ons erom van uh, afval wat echt door slottig gedrag van mensen. Uh, wordt, voor, uh, wordt veroorzaakt. Door je mail? Ja, die, dat, die, die wordt natuurlijk ook opgeruimd hè, door de reiniging. Hoe gaat het eigenlijk met, met de Nederlandse stranden? Zijn die een beetje schoon? In het algemeen, ja. niet alleen in je sluis? Ja, die zijn heel erg schoon. En zijn ook twee keer zo schoon geworden, vergeleken met een jaar of vijf geleden. Dus eigenlijk hoeft de schoonste strand van Nederland competitie niet meer gehouden te worden. Het is allemaal schoon. Dus ik denk dat dit ook een soort, ja, een soort prijs is voor, voor al het werk. Ja. Nou ja, dankjewel. Um, misschien wel. We zijn er ook hartstikke blij mee dat ze zo schoon zijn uh, geworden. Maar uh, wij denken ook dat het, um, dat het zichzelf bevestigt. Dus wij uh, hebben als credo een schoon strand. Daar houdt uh, iedereen van. En wij zien als Nederland schoon dat uh, allerlei partijen zich daar ook langzamerhand graag aan binden. Dat is van Horeca Nederland tot VVV tot Strand Nederland. Stichting Noordzee, iedereen die heeft het gevoel van, ja, daar komt uh, energie uit. En of het nu is om uh, toeristen aan te trekken of omdat je dat doet uh, voor, vanuit het milieu of um, ja, van oh welke goodness. reden ook. Maar als je er samen van, uh, voor, voor gaat, dan komt er energie uit. En we hebben bijvoorbeeld voor je publieksprijs hebben posters bijvoorbeeld uitgedeeld. en je merkt dat dat heel veel wordt opgehangen. Ja. Maar stel dat u op een strand komt en u ziet meteen op een paaltje staan... u kunt stemmen op, uh, voor het schoonste strand van, uh, van Nederland, hè, de publieksprijs... Ja. dan mocht u, waarschijnlijk stemt u niet, misschien wel. Maar het houdt u ook uh, onbewust ervan om uh, afval te gaan veroorzaken. Om rommel te maken. En ja. als bijkomend voordeel is er vanmiddag een feestje... namelijk het schoonste strand van Nederland, de prijs. Dank u wel, um, uh, Henk Kleintesling van de Stichting Nederland Schoon. Oké, okay. ja. Ja, en er wordt ook nog getennist in de nacht, niet in Nederland... maar in New York, de US Open. Franklin Stoker volgt het voor ons met een goed nieuws. Heel goed nieuws. Ja, absoluut. Het is uh, Michele Krijtje gelukt om de tweede ronde te bereiken... van het hoofdbeleid op de US Open. Hij uh, ja, speelde echt, uh, een, echt een prachtige en gewoon een goede partij... Uh, tegen de Griekse Danilidou. Eerst zet Florsens, uh, 6-3. Uh, Danilidou was gewoon even de beter in de rally vooral... En daarna wist krijtje het gewoon heel erg knap rond te draaien. Ze begon veel aanvallend te spelen, maakte minder fouten, begon beter te serveren. En, uh, en de ja, ze te... Ja, ja, de tweede set was heel erg spannend. Daar verlieten we je mee, ja. het eind van het uur, 7-6 ja. gewonnen. En dan denk je, nou, dan wordt het vast ook een spannende derde set. Maar uh, die Griekse helemaal van de baan getikt. Ja, nou ja, ik ging er inderdaad ook even goed voor zitten. En ik denk, ja, dit kan nog eens heel erg lang gaan duren. Maar uh, eigenlijk was de Griekse was het een beetje kwijt. En uh, Krijtje uh, ging eigenlijk uh, als met beter spelen. Haar service draaide echt als een trein. Uh, ja, ze deed gewoon de juiste uh, dingen op het juiste moment. Ze kwam het net wanneer het moest. Uh, ging af en toe wat meer verdedigen wanneer, ja, wanneer het moment daarom vroeg. En, uh, ja, en ook echt met, uh, ja, het is gewoon mooi ook naar het matchpoint. Een uh, hele dikke glimlach naar coach. En uh, ja, Ze zes, mag echt heel erg tevreden zijn. 6-1 gewonnen de derde set. En waarschijnlijk in de volgende ronde partij tegen een van de zusjes, Williams. Dat wordt dan weer een heel ander verhaal natuurlijk. Ja, maar dat wordt nog gewoon voor haar weer een hele mooie ervaring. Het is al een beloning voor haar harde werken. Ze uh, staat gewoon, uh, gewoon uitstekende spelers. Ze verdient het gewoon. En uh, ja, Het wordt gewoon een mooie partij uh, waarschijnlijk op het Arthes, in het Arthes Stedem. Maar ja, laten we maar niet te vroeg jagen. Want Serena Williams moet eerst haar wedstrijd nog uh, maar zien te winnen. Die moet straks, zij moet straks na Nadal uh, moet nog de baan op. Dankjewel, Franklin Stoker, voor uh, het goede nieuws uit New York. Graag gedaan. Dagelijks staan de kranten en nieuwsites vol met bizarre berichten... waarvan je je toch afvraagt of ze nou wel of niet waar zijn. Fred Budding van hoogspuntblog.nl gaat voor ons wekelijks op zoek... naar de waarheid achter de meest bizarre nieuwsberichten. Amerikaanse mariniers op missie in Afghanistan mogen geen scheten meer laten. Dat stond afgelopen donderdag in De Telegraaf... die het bericht overnam van de Military Times. Het schetenverbod is ingevoerd omdat een harde wind voor Afghanen een belediging zou zijn. Peter Te Velde, goede U bent voormalig Afghanistan correspondent. Laten Amerikaanse soldaten zoveel scheten? Militairen ja, zijn over het algemeen jong, 19, 18, 20 jaar. Uh, een beetje postpuderaal. Dus er zijn, wat dat betreft, wordt er natuurlijk van alles uh, uitgehaald. Er worden uh, geintjes gemaakt over vrouwen. De poepplas-scheetgrappen. Uh, uh, die zijn niet van de lucht. Dus wat dat betreft uh, heb ik er wel een beetje beeld bij dat. Militairen eh, Dit soort dingen doen, ja. Kunt u zich voorstellen dat het een scheet laat in Afghanistan aanstootgevend is? Ja, dat is voor mij iets nieuws, eerlijk gezegd. En het is wel grappig dat toch gerenommeerde Amerikaanse bladen met dit eh, bericht komen. Want eh, sowieso de Aziatische cultuur, en dat vind je ook terug in eh, Afghanistan... Eh, dan worden daar heel veel dingen gedaan die wij in het Westen zien als heel erg smerig. Hè, dus roggelen bijvoorbeeld... Eh, je neus snuiten uh, in je hand... en dan veeg je je hand vervolgens af aan je, aan je broek... en dan geef je iemand daarna weer uh, rustig een, met diezelfde hand een hand. Um, dat vinden wij allemaal heel erg smerig. Um, maar hoe dat met die uh, scheten en zo zit... ja, daar zul je toch even iemand anders over moeten bellen, denk ik. Goedendacht, Belkes Koya. Ik lees op uw website dat u Afghaanse cultuurcoach bent. Ik ook overval u misschien een beetje met een bizarre vraag... Maar als ik bij een Afghaans gezin op bezoek ben, is het dan erg als ik een scheet laat? Elke land heeft zijn eigen gedragscodes En Afghanistan ook. En dat is een, een van de belangrijkste gedragscodes in Afghanistan. En als je uh, een wind laat, dan uh, beleef je jezelf. Want dan word je uitgelachen. Kijk, als een vrouw dat doet, dat is ook erg, maar iets minder erg. Maar voor een man, dat is, dat is, dat is heel erg. Ik, ik ja. ga, als ik alleen aan ben, dan schiet ik een lach, dan moet ik lachen. Dus laat staan dat iemand het voor me doet. Nu weet ik alleen nog niet of een Amerikaanse soldaat met winderigheid... nadat hij is uitgelachen, ook nog door zijn officier wordt gestraft. Nee, dat wordt hij niet, vertelt Midden-Oosten deskundige Willem Vogelsang. Hij vindt het onderwerp te luchtig om ermee op de radio te komen. Maar vertrouwt mij wel toe dat de regel in, de, in het lijstje van doels en don'ts staat dat elke Amerikaanse soldaat die naar Afghanistan gaat... bij zijn vertrek krijgt uitgereikt. Een echt verbod is het dus niet. Het behoort gewoon tot een sociale richtlijn... en er wordt ook geen straf uitgedeeld bij overtreding. Vogelzang vertelt het de Nederlandse soldaten ook, maar dan in andere woorden. Gedraag je alsof je bij je schoonmoeder op bezoek bent, laat zijn advies. Het nieuwsbericht dat de Telegraaf overnam van de Military Times... is dus op meerdere fronten onjuist... Het vermeende schetenverbod voor Amerikaanse militairen is slechts een goed bedoelde tip. En een scheet laten vindt een Afghaan geen belediging... maar je zit er vooral jezelf behoorlijk mee te kakken. Of Afghanen dan echt niet van schetenhumor houden? Jazeker wel. Op YouTube komen we een berichtje tegen van ene Gozak Bismila Khan... een Afghaanse straatmuzikant... Hij bezingt zijn liefde voor meisjes uit de stad, terwijl hij luid schepen maakt. En met dit kattengejank beëindigen we Hoogs Radio voor vannacht. Meer onwaarheden in de media lees je dagelijks op hoogs.blog.nl. Tot volgende week. Een smaakvolle bijdrage was het, Bastiaan van Hoogs.blog. En de volgende week dus meer. Zoals beloofd ook in het tweede uur van nog steeds wakker... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. En nu trekken we richting het zuiden van het land om te beginnen in Brabant. Daar probeert iemand het wereldkampioenschap biljarten te verbeteren. En het eerste wat ik me dan afvraag is... Hoe is dat? Schrikkelijk. Ah, en wat is er dan zo erg aan? Ik had uh, rukpijn en uh, de voeten kon je opspullen omdat je dan ook anders kan staan. Nou, de huisarts heeft erbij gehaald zo wat naproxen in En die eh, hebben verrassend goed gewerkt eigenlijk. Nou, dat geloven we dan maar. Maar meneer heeft zich deze recordpoging ook niet makkelijk gemaakt. Het oude record stond op 58 uur. Omdat hij niet wilde dat dat zomaar verbroken zou worden... heeft hij het naar 72 uur gebracht. En na zo'n lange strijd zitten maar één ding op, lijkt me zo. Hoe erg verlang je nu naar een bed? Nou, ik verlang eigenlijk eerder nog wel wat meer. Ja, en in Gelderland kunnen de meeste herders hun baan voor een paar maanden verwel zeggen. Er is geen geld meer om het beroep overeind te houden. Maar volgens mij is deze herder daar alleen maar gelukkig mee. Kan hij weer lekker in zijn bed blijven liggen? Nee, ik behoor tot een late boer. Ja, dat is ook niet zo gek, want een geneeskunde was te duur voor hem... en voor bouwvakker was hij net niet handig genoeg. Mm, ja, ze zouden kunnen zeggen, kijk, schaapsherder ben je omdat je het wil zijn... omdat je de passie voor het vak hebt. Niet omdat je er rijk van uh, wil worden, zo simpelistisch. Ja, maar het lijkt me nog steeds niet echt iets leuks om zomaar je baan te verliezen. En om me maar eens rechtstreeks tot de herden te wenden. Hoe is dat nou eigenlijk? Ja, maar. Ja? Oh, uh, ja, hallo. Wat uh, moet ik daar nou weer op zeggen? Geen idee, ik zou denk ik niet heel erg blij zijn. Nee, natuurlijk niet. Maar goed, het is niet anders. Als het niet anders is, is het niet anders. Ja, dat is wel erg uh, le lekker nuchter. En nu? Goedemorgen. Ja, u gaat uh, uw bed weer in. Dat klonk als een hele, hele niet uitgeslapen... Herder uit Gelderland. En ons laatste nog maar even naar het zuiden van het land. Want of je het nou gelooft of niet, er is een gorilla geboren bij onze Limburgse vrienden. En deze bezoeker zat daar met smart op te wachten. De afgelopen weken heeft hij heel wat sigaretten gerookt. Ik kom twee weken lang iedere dag kijken. Ach, bijna net zo trouw als de verzorgende. Uh, want de vraag die we bijna niet achterwege kunnen laten is, hoe ging de bevalling? Nou, we hebben de bevalling zelf niet gezien. We hebben haar om half één was ze nog lekker buiten gras aan het eten. En dan zag ze er gewoon normaal uit alsof er niks aan de hand was. En kwart over twee kregen we een melding dat uh, een gorilla aan het bevallen was. Toch jammer voor die verzorger dat ze het heeft moeten missen. Maar er is een troef in het spel. De trouwe bezoeker, die toch al een paar honderd euro aan entreegeld heeft betaald... moet het wel gezien hebben. En ik ben dat zaterdag op 1 uur naar huis gegaan. De kool is nu net dat ze om half twee is wie ze bevallen is. Dus ja, net gemist? Net gemist, heerlijk jammer maar. Ai, tegenvaller minpunten. De naam nog maar. Hoe gaat het beestje door het leven? Het jong heeft nog geen naam. Meestal wachten we daar uh, ongeveer een maand mee. Omdat de eerste maand voor zo'n kleintje toch heel erg uh, kritisch is. Ze zijn heel erg vatbaar voor ziektes. En dan wachten we liever altijd een maand. Ja. Nou, Anne, ik ben benieuwd uh, hoe ze jou de eerste maanden hebben genoemd. Tot zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Auw, Bastiaan, auw, onder de gordel. <laughs> sorry, goed, uh, vergeten en vergeven. Snel door naar uh, de muziek vannacht. Uh, Werner van de Vrede speelt nu zijn laatste nummer op Radio 1. Het heet Zaterdag. Maandagmorgen, je vraagt je om op, op mijn matras. Zo van heel liefste, hier wil ik altijd blijven. Maandagmorgen, deen ding dat mij zeker was. O oh, vrouwen, welkom in mijn hart. En het klopt, het klopt, oh. Ik hoor de juichen: laat varen alle twijfel en open alle sluizen. Het klopt, het klopt, oh. Hoe moet ik het beschrijven? Nee, zonder overdrijven, ik wil altijd bij jou blijven. Liefje je niet huid en taal. Jij, wondernimp, jij, supervrouw. Hoor. Ik ken jou pas sinds zaterdag. Maar wat een nacht, wat een dag, wat een nacht. Ik ken jou pas sinds zaterdag. ja. ja. Maandagmorgen, gewoon weten dat ik was. Nee, een mens, een mens, kan niet alles weten. Maandagmorgen. Rond een hart van Tampa sta het enige hart dat jij mij kon schenken. Was de laatste dag dat ik jou zag, maar wat een nacht, wat een dag, wat een nacht. Was de laatste dag dat ik jou zag. Een bescheiden applaus zo van ons twee in de studio. Maar ik weet bijna zeker dat uh, heel luisterend Nederlander Radio 1... een beetje meeklapt voor Werner van der Vrede. Ja, dankjewel. Ja, zaterdag. Het is dinsdag vandaag, maar toch. Uh, woensdag. Woest, ja, het begint al een beetje woensdag. We tegen woensdag aan te lopen zelfs. Wat me opviel, hè, terwijl ik naar je muziek luisterde... het doet toch een beetje denken aan uh, die troubadourachtige achtige muziek... zoals je in de jaren 60 en 70 al veel hoorde. Is dat een inspiratiebron van je? ja, toch wel. Of roep ik maar wat willekeurigs na. Nou. Nee, nee, het is wel duidelijk. Ik ben te laat geboren, eigenlijk. Ja, is dat het probleem? Nou, ik heb... Uh, mijn uh, platenkast bestaat wel voornamelijk uit uh, jaren 60. platen, ja, inderdaad. Ja. ja. David Byrne, misschien. Nou, die is Dylan. later. Die ken ik. Nou, ik was vroeger echt Leonard Cohen. Um, Dylan fan, dat soort dingen. Neil Young. Tegenwoordig, ja, luister ik heel veel andere dingen, maar... Ja, blijft inspiratie, natuurlijk. Ja. ja. Het zal toch wel toch Anne? Ja, nee, het viel mij ook op dat het een beetje alle kanten op En dat begon heel rustig en toen kregen we een bluesnummer en uh, aan het eind ging het al iets, iets harder door. Het vliegt alle kanten op die, uh, die muziek voor jou. Ja, dat klopt wel. Als ik, ik speel ook met, uh, met de band, dan hebben we ook, uh, ja, kunnen we rocken, maar ook hele, hele brave ballads. En uh, anders wordt wordt ook zei toch? Ja. Um. De band. Nu we nou toch zijn, um, onze tijd samen zit er een beetje op. Het is, uh, het is bijna vier uur, dus wij gaan er vandoor. Uh, er staan er nog optredens op de rol? Uh, nou, het is nog niet zo heel veel. Maar 8 oktober spelen we in Dwaze Zaken in Amsterdam. En ja, het is een datum, die is nog niet zeker in september. Dus het is nog een beetje kampjes. Want we, zijn, we hebben zomerstop gehad. We moeten weer een beetje bij elkaar komen. Maar wel in te voor feesten en partijen. Ja, altijd. Waar Natuurlijk. moeten de mensen heen? Uh, www.wernervrede.nl. De site uh, moet nog een beetje opgedate worden. Want ik heb nog niks over mijn band erin staan, bijvoorbeeld. Maar ik ben wel bereikbaar via de site, okay. sowieso. Dus wernervrede.nl. En dan kan je in contact komen met dus de zanger vanavond uh, bij ons in de studio. En kent u of bent u ook een hele goede, leuke Nederlandse band? Bel 0800-1121, want we zijn altijd dus nog op zoek naar mensen... die hier in de nacht kunnen komen spelen. Dankjewel, Werner. Dank jullie wel. Ja, goed. Ik zei het net al, het is bijna vier uur. Dat betekent dat wij van nog steeds wakker zo meteen... Nou, ik wil zeggen naar bed gaan, maar we blijven nog even wachten tot de eerste trein. Maar nu al wakker, het programma na ons dat staat er aan te komen. Kameran, presentator. Ik ben uh, nu al wakker, zojuist wakker geworden. En we gaan het hebben over zeezenders. Want tegenwoordig zenden we natuurlijk gewoon uit op Radio 1. En alle zendmassen staan we, dus we doen het weer in het hele land. Maar vroeger hadden we nog echte piratenzenders. En het is vandaag de dag van de... Zij. -zender. zender. Precies, daar gaan we het over hebben. En we gaan het hebben over Glee, met een echte Glam Bester. Niet Lady Gaga, niet Madonna, maar een Nederlandse Wie een Glam Wie dat is, Besterder? hoort u straks. Wat, wat is een Glam, e Glam Bester, als je dat wil weten, straks na uh, vier uur... dan hoort u alles over de Glam Bester. Al wakker. Glee. Glee, spannend. Nog meer jij is fantastisch Sla